live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Ja, Goedenavond, luisteraartjes. Uh, het is uh, zondagavond 23 juni 2013 en ik ben DJ Jaap. Je luistert naar Eurostar Radio met het Zondagavond pijlprogramma. Oké, okay, mensen, uh, jullie kunnen weer skypen live in de uitzending. En uh, ja, het is nu uh, drie minuten over acht. En dan gaan we lekker door tot tien uur. En mocht het nou heel erg druk worden met bellen. Dan gaan we gewoon door. Tot twaalf uur. Oké. Okay. Goed, jullie kunnen de Skype. De Skype-adres is dj-jaap. Dus dj-jaap. En dan kan je live in de uitzending komen. En het maakt niet uit als we een muziekje draaien. Dat je er doorheen komt. Want ze bepluggen je gewoon in. Alles zeggen wat je op je hartje hebt. Dus uh, oké okay, mensen. We gaan elkaar uh, naar het volgende liedje draaien. Dat is uh, uh, van Greg Gibbs. En dat nummer heet Hungover. moor allein, da hör ik zwei Raben kreischen und schreien. Der eine rief den anderen zu: Wo machen wir Mittag, ich und du? Wo machen wir Mittag, ich und du? Im Walde drüben liegt unbewacht, een erschlagener Ritter seit heut Nacht. Und niemand sah in des Grund. Als een lieb' en een falke' en een hond. Als een lieb' en een falke' en een hond. De beute spät, sein Liebes is met Mulen fort. Wir kunnen in Ruhe speisen dort. Wir kunnen in Ruhe speisen dort. Du setzt es op zijn Nacken dich. Seine blauwe Augen sind voor mich eine goldene Lacke auf zijn Haar. Zoll wärmen, dat nest ons nächstes jaar. Zoll wärmen, dat nest ons nächstes jaar. Dat was uh, Marianne met uh, Die twee Raben. Oké, okay, ja, luister naar Eurostar Radio. En uh, ik ben DJ Jaap. En uh, we zenden live uit vanuit uh, mijn kleine studiootje in Den Haag. En het is vandaag zondagavond, 23 juni 2013. En uh, ja, oké, okay, we gaan uh, uh, dus een uh, live belprogramma doen. En uh, je kan skypen live in de uitzending. En je kan gewoon bellen. Al draaien we muziekje, bedoel, je kan gewoon inbellen. En dan pluggen we je gewoon door. En dan kun je met mij en uh, met medeluisteraars lekker hoeren met elkaar. Maakt niet uit waarover. Uh, dus uh, we mag elk onderwerp aansnijden. Als we maar wel een klein beetje uh, respect voor houden naar elkaar toe. Vind ik alles prima. Maakt me niet uit. En we zijn niet verantwoordelijk. Voor de inhoud dus uh, spreek vrij uit, maar onder eigen verantwoording. Haha, oké. Okay. Goed we gaan door met het volgende liedje. En dat zijn de high birds met liquid sky. Ja, dat moet hij natuurlijk wel doen. Oh, wacht uh, Het schuifje. Zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. That undying primal agony. Lost forever. is uh, goed. We zijn bezig met de uh, live uitzending uh, op Eurostar Radio. Live vanuit Den Haag. En je kan skypen uh, live in de uitzending. Skype-adres is DJ-jaap. En dan kun je via Skype uh, in de uitzending meedoen. Hè? Dus uh, wat gezellig aan de Net als vorige week was het ook heel erg gezellig. Hadden we hadden uh, een stuk of... Uh, Via uh, Skypers, tijdens uh, uh, de uitzending. Het was heel gezellig, je kan het naluisteren nog, nog, vorige week. En ook deze uitzending wordt online gezet en is dan een week lang te beluisteren op het uh, archief Eurostar Radio. En, uh, we bewaren het uh, een week, uh, online op de website. En dan, uh, ja, steeds weer een week hè. Dus elke nieuwe uitzending wordt een week online gezet, zodat je het na kunt luisteren, dat je niks hoeft te missen. Maar ja, het is natuurlijk veel leuker als je live kunt luisteren, want dan kan je ook meedoen, dan skypen en live in de uitzending. Dus uh, goed, gaan we weer lekker verder luisteren. De Highbirds, uh, is dit? Met uh, Mystery... Radio is vrije radio. Mi dispiace di annoiarti, mi dispiace di turbarti Mi dispiace di essere qui, mi dispiace di offenderti e giudicarti Op een zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. als ik uh, goed. <laughs> ja, ik was to toevallig net even ingeschakeld op uh, Eurostar Radio. Ik dacht, ik ga even luisteren. Oké. Okay. En uh, toen, uh, toen dacht ik van: hé, hey, ja, belt. Dus uh, dan neem ik even op. Ik moet wel zo over, ik tenminste over een uh, klein half uurtje ga ik er even vandoor. Ja. We kunnen wel eventjes een uh, kwartiertje, twintig minuten bellen. Ja. <laughs> ik wil ook wel weten hoe het uh, gisteren uh, was op de ridderdag. Ik was er zelf helaas niet bij, namelijk. Oké, okay, ja, ik had het uh, gemerkt al. Ja. Maar uh, nou, het was hartstikke gezellig, joh. Dus uh, het was drukker als vorig jaar, in ieder geval, vond ik. Oké. Okay. En hij uh, zei: een grote koepeltent. Je kent dat ja. wel zoals ze dat. Uh, ja, je hebt toch, toch die koepeltent. Uh, ja, hoe heet dat? Of de Indiaan of zo. Ja, je hebt ook van die ronde dingen, weet je wel. Wigwam-achtig bedoel je? Uh, nee, geen wigwam. Het was een koepel. En, uh, en okay. uh, het heeft uh, nauwelijks geregend daar. Het was wel bewolkt. Het was uh, ja, niet echt koud. Het was wel te doen, weet je. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja en ik heb een, uh, Linda en uh, Sobian en Robert... Uh, of Bob, Bob heet je. Bob. En uh, die heb ik van het station in Utrecht opgehaald. En Sunset? Ja, die was erbij. Sunset, Linda en uh, Bob. Uh, het is niet zo ver van da daar vandaan hoor. Van, uh, van de tuin van uh, Guus. Ah oké, oké. Nou en er waren ja, een heleboel mensen. Dat de Red was daar. En uh, nog een paar uh, mensen die ik vorig jaar ook gezien heb. Waarvan ik de naam uh, niet zo gauw uh, te binnen schiet. Nee oké. Okay. En uh, ja. Ja, het was best gezellig. Uh, dus ik ben daar tot uh, een uurtje of uh, zeven gebleven. En... Ja. Uh, dus uh, ja, het was gezellig. Ja, ik had, uh, ik had ook wel willen gaan, maar ik, helaas was een paar dagen geleden een broer van mijn oma overleden. Oké. Okay. En uh, de kerkdienst die was uh, gisteren. Mm. Dus uh, ja, vandaar eigenlijk dat ik dacht van ja, dan uh, komt het niet zo goed uit eigenlijk om te gaan. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Gecondoleerd trouwens nog. Ja, dank je. En, uh, toen, en uh, nou ja, goed, uh, volgende keer beter. Ik, ik had me er natuurlijk wel op verheugd want ik wil natuurlijk graag een keertje ook... Uh, een keertje naar Guus sowieso. Mm -hmm. dus het lijkt me alsnog leuk om een keer uh, binnenkort of zo uh, een keertje naar Guus te gaan. Nou, hij heeft vrijdags uh, natuurlijk altijd uitzending. Dus, uh, en dan kan je dan ook live, als je van tevoren uh, laat weten, dan uh, zal hij het heel leuk vinden als je uh, live uh, bij hem in de studio -tje... Ja, ja, ja, misschien dus, een keer inderdaad uh, op, uh, vrijdag, op een vrijdagavond dat ik daar dan een keer gezellig uh, langs ga. Ja, is uh, leuk hoor. Ik ben er ook een keer geweest. Dus uh, hartstikke leuk. Dus, uh, er waren twee mensen die uh, muziek maakten. En nog, ja. nog er waren ook met z'n vieren of zo dacht ik. Ja, met z'n vieren. Dus uh, hartstikke leuk. Dat was, ongeveer, dat was in mei, uh, geloof, op 4 mei geloof ik, vorig jaar. Me mei vorig herinner. jaar, ja. ja. ja. Dus, ja, dat, uh, uh, dat, is, dat is lekker knus. Uh, ook gezellig natuurlijk. Ja, het was uh, heel gezellig. Dus uh, ja, ik ben dus... toen, uh, toen ook, uh, ook nog na de uitzending nog even nablijven hangen. tot ja uh, Ik weet niet meer tot hoe laat. Tot, uh, tot twee uur of zo. En toen uh, ben ik ook huiswaarts gegaan. Ah, maar ja, het, was, ja. uh, het was best gezellig hoor. Ik bedoel... Uh, ja, want we ja. hadden nog, zelfs nog een televisieuitzending. Via, via internet... En, uh, maar helaas was er in beeld een telefoonnummer te zien. Ja, dat was een briefje. Dat lag bij de, bij de uh, laptop. En dat was net op het laatste moment... Ik zag een telefoonnummer, maar dat was van iemand anders. En ja, en Guus vond dat geen goed idee om dat online te zetten. En toen heb ik hem aangeboden om dat eraf te knippen thuis. Dus heb ik die opname uh, op een stick gezet thuis. Ja. En uh, het is helaas niet gelukt... Dus, uh, ja, om dat eruit te knippen, ook die hele uitzending dan uh, bij uh, WDRO uh, erop kunnen plakken, weet je wel. Oh, dat is wel dus jammer, je ja. je ons ook kunnen zien. Ja. En helaas was jammerlijk, uh, ja, ik kreeg het er niet af, want uh, ja, ik moest hem omzetten naar WMA. Dat lukte dus niet, op de een of andere manier, omdat het een programma is die, die, uh, Marcus, of hoe wij dat, uh, uh, ja, ik weet niet hoe dat allemaal zit, maar hij accepteerde het niet, dus ze kon het niet knippen ik denk, godverdomme, ik kon het wel afspelen. Maar yeah. ik kon er niks mee verder. Ik denk shit. Ja. Nou, heb ik had ook geprobeerd het geluid apart te doen. Dat is ook niet gelukt. jezus, waarom moet dat allemaal van die verschillende formaten? Weet je, we hebben WMA, je hebt Quick Timer. Ja, ja. Ik denk, ja, waarom doen ze heel niet heel gewoon één systeem? Dat gezeik iedere keer. Dat was goed met de videobanden ook. VAS, Betamax, uh, C2000, Flikkeropman. Robman. Doe gewoon één systeem voor elk... Uh, merk weet je Zo'n standaard uh, systeem nou hebben we gelukkig de cd dat is uh, gelukkig al wel een standaard systeem geworden maar ja die is ook weer te zielig gegaan dankzij de mp3 ja, is de mp3 ja, dat... ook wel vrij universeel hoor moet ik zeggen goed de mp3 uh, uh, vergis je niet je hebt in audio ook heel veel formaten zoals wma en vlak en uh... ja, maar je hebt ook wel veel uh, je kan best wel veel afspelen hoor tegenwoordig maar verwerken, dat is zo moeilijk vaak. Want dan moet je allerlei toeters en bella uh, toverdingen uithalen, hokus pocus. Ja, ja. Nou, dat dan de denk de... ik, uh, ja jeetje jongens, wat is het nou? Terwijl het heel eenvoudig kan als je één standaard type neemt. voor alle merken en alle toestanden wereldwijd. dan ben je van alles af. Ja, nou, oude, ja, met, ja, Met afspelen is het inderdaad geen probleem als je een uh, Mega. de K-Lite. Uh, Kaza Lite Codec Pack downloadt. Uh -huh. oké. Okay. Dan heb je een uh, Mega Codec. Uh, oh, oké. Okay. Wil je dat voor me naar me toe mailen? Alsjeblieft. Ja, als Want als misschien je dat, kan ik er wel wat op mee. Als je, dat, als je dat installeert. dan ja. kun je eigenlijk alle soorten muziekformaten en videoformaten afspelen. Ja, maar ik bedoel ook uh, omzet of zo in WMA. Kan dat ook met dat uh, systeem? Oh, je bedoelt een, uh, zeg maar een, een, een programma die het uh, converteert? Juist. Oh, ja. ja. En, en, dat, uh, ja. en juist, jij wil graag een programma die uh, bestanden naar andere formaten converteert? Ja, maar dan zonder reclames en zo, Want ik, ik, uh, ja, ik had een keer een camera gekocht vorig jaar. En, uh, en dat was ja, niet echt duur, maar echt goedkoop was ze ook niet. Nee. Die had ik toen, van uh, Mitsubishi, of weet ik hoe dat merk heet. Of Hitachi, Hitachi geloof ik. Die had ja. ik vorig jaar gekocht en hij werkt perfect hoor. Dat was toen uh, vlak voor ik naar Zwitserland op vakantie ging. Nou, opnames waren perfect. En uh, toen bleek het QuickTime te zijn. Ik denk, oh, nou, daar kan ik weinig mee, want ik heb geen Apple computer, weet je. Want dan kan het weer wel. Ja. Ik denk, shit, ik alles geprobeerd, nou had ik er wel een programmaatje, maar dan krijg je weer de, de merknaam erop van die converter. Want anders moet je hem kopen, nou, je wordt echt een poot uitgedraaid, want dan moet je ja. weer betalen. Ja. Nou, jongens, ik denk, ja, jongens, en dat duurt ook heel lang, want als je de betaalde versie hebt, dan gaat het gewoon een wat sneller. Ja, je hebt, een, je hebt een heel goed programma, dat heet uh, WinAvi All-in-One Converter. En uh, die con converteert eigenlijk alles naar alles. Dus het okay. maakt, maakt, maakt eigenlijk niet uit waarna je het wil converteren. Het kan allemaal. Oh, is en, het is wel een betaald programma, maar uh, je kan hem... Uh, tenminste, ik heb zeg maar de, wel de betaalde versie, maar dan heb ik hem niet betaald, maar gekraakt. Ja, Oké. Okay. Dus ja, als de betaalde versie niet zo duur is, en, en het moet er niet één wezen dat je elk jaar weer bij moet betalen, want die heb je ook, hè? Nee, dan denk je dat je uh, er vanaf bent en dan krijg je weer een jaar later weer een rekening van 40 euro of zo. Want ja, die, dat, uh, dat heb je vaak met virusprogramma's wel, inderdaad. Ja. Maar met dit programma is het zo dat. dat um, uh, je hoeft er maar één keer te activeren. Ja. Maar uh, dat moet op een bepaalde manier. dat staat geloof ik wel in de instructies die je bij de download uh, krijgt. Maar ik kan er wel een link naar je toesturen. Oh, graag als het kan. Ik kan dat misschien nu al meteen wel even doen. Zal even... Dan stuur je hem even naar de, via de Skype chat. Ja, dat kan wel. Dus, Even uh... kijken. Ik ben trouwens uh, aan het afkikken van het roken. Oké, okay. Hasker. Maar ja, eh. Uh, Sunset is er ook mee bezig, hè? Ja, eigenlijk, eigenlijk omdat Sunset het erover had, ja, ja. Uh, dacht ik nou, laat ik eens ook zo'n elektrische sigaret uitproberen. En ja. ik heb er eentje gekocht, het is zo'n we wegwerpsigaret, dat staat gelijk aan drie pakjes sigaretten, dus okay. dat betekent... Dat betekent dat je er ongeveer, uh, als je een pakje per dag rookt, dan doe je er drie dagen mee met één zo'n sigaret. Ja. Dat is een wegwerp en er zit, uh, het is ook nicotinevrij dus er zit eigenlijk, uh, uh, ja, je, je, je komt van je verslaving af als je dit, uh, als je dit rookt. Oké, okay. ja, dat zou mooi wezen want ik er eigenlijk ook van af weet, zo Ik heb wel twee, uh, twee rotnachten achter de rug, dus heel slecht geslapen. Ja, Oké. Okay. Maar ja, dat, is, dat zijn natuurlijk de afkik... Uh... Ja, want ik rook een pakje van 40 gram, check dus. Ja. Uh, 40 gram per dag. Per dag, hè. Pakje check. Oh, zo. Dat is wel veel, ja. En, uh, ja, en ik rook al vanaf mijn veertiende En dan ben ik pas stug gaan roken toen ik ging werken. Want toen ik nog op school zat, dan uh, ja, rookte ik veel minder. Maar sinds ja. ben ik ben gaan werken... Ik, ik, ik doe ook buitenwerken dan kan je ook buiten roken. Weet je, want wij mogen in de... In de auto niet roken, we mogen in de veegmachine niet roken. Uh, in het gebouw mogen we ook niet roken, in de kantine. Maar buiten als we werk zijn, ja eigenlijk kunnen ze het ook verbieden. Want het is wel je werkplek buiten hè, op straat. Ja, ja dat klopt. En de uh, werkplek is verboden in principe. Zelfs bij Guus op de tuin, daar hebben ze, uh, want daar moet zich ook aan de Arbo-wet houden. Hè, uh, waar, de, waar die planten allemaal gekweekt worden, mag niet gerookt worden. En hij houdt zich er ook strikt aan hoor. Want uh, alleen de plek waar we dan uh, die ridderradiodag hadden, dat is een recreatieplek. Daar mag dan weer wel gerookt worden. Oh, Oké. Okay. Wordt okay. gezien als recreatieplek. En dan vlak bij de ingang dan, dan, mag je roken. Maar in de tuin zelf, waar al die plantjes gekweekt worden, en, en struiken en noem maar op, dan mag absoluut niet gerookt worden. Want het is een bedrijf, hè, zoals je weet. Ja, ja, ja, dat is ook zo natuurlijk. Dus, uh, en dus Dan ja, hij zegt, de... ik hou me er strikt aan, want hij zegt, we worden enorm streng gecontroleerd. Ja. Dus, uh, dus hij houdt zich eraan. Ja, je, je kan beter geen boete riskeren, hè? Nee, nee precies. Ik heb de link uh, gestuurd, ja. ik weet niet of je het al, allemaal al hebt gezien. Ik ga eens even kijken. Um... Oh ja, ik zie het hem. Ga ik hem even, even kijken of ik hem en, kan... En uh, oh. bij de download zit er, uh, zit er zeg maar, een... Uh, Readme uh, tekstbestandje. Ja. Dan kun je gewoon met dat opent zich automatisch in een uh, in uh, soort van Word-achtig programma, Kla geloof ik geloof kladblok. Ja, en uh, de, daar staan de instructies waar je zeg maar het crackbestand, dat is een DLL-bestand, waar je moet je kopiëren en je moet je plakken in uh, het bestand of in, waar je het programma in installeert. Oké, okay. ja, het klinkt voor mij als Chinees, maar goed, dat kan. Maar ja. dan zie ik ineens dat ik heleboel pagina's binnenkrijg. Oh, oh wacht even. Ik heb hier... Uh, boel, kick ass, puntje toe. Download ja, die... staat hier. Nou, ik zal het even opstaan in mijn favorieten. Dat is hem inderdaad, ja. Uh, ah, favorieten toevoegen. Moet ik hem even in een map doen? Ik ga niet zeggen welke, want... Uh, je weet nooit wie er allemaal mee uh, zit te snuffelen op de computer. Dat gaat er nee, altijd nee. you never know. <laughs> software, oké, okay, software toevoegen. Oké, okay, nou die hebben we dan. En ik zag ineens een heleboel. Hup, 1 twee, drie, vier, zo. Vijf, zes, zeven, zes. Uh, het zijn zes pagina's van hetzelfde wat ik ineens naar binnen kreeg. <laughs> en oh, zo. misschien is dat een, het zijn pop-ups waarschijnlijk, denk ik. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nu zie ik dat uh, Herman er ook is. Maar die laten we maar even met rust. Ja, die zal misschien net wakker zijn. Denk ja, oké, okay. maar laten we die maar even met rust laten. Ja, ja ik, dus, uh, ik ga zelf over tien minuten, een tien minuten, kwartiertje, ga ik even eventjes, uh, eventjes eruit, even naar buiten. Dus, en, uh, uh, uh, maar wel leuk om te horen dat het uh, gezellig uh, was gisteren. Ja, het was hartstikke gezellig. Ik heb nog geen foto's gezien op Facebook daarvan, want ik, heb, ja, ik ben mijn cameraatje min of meer vergeten. Ja, en denk ik nou, ja, ik heb vorig jaar ook foto's gemaakt en gefilmd. Ik denk, ja, want nou, ik, uh, ik want zat ik ook al te kijken of er al foto's uh, want, uh, en zo waren geplaatst. Want ik deed, uh, de deur dicht en denk, oh, mijn camera. Ik denk, ja, doei, ik heb nou geen zin meer om de deur weer van het slot te halen. Dus dan ben ik naar mijn auto gelopen. Ik denk, oh, ja. maar achteraf heb ik er toch wel een beetje spaard van. <laughs> ja, goed, dat begrijp ik wel, ja. Want, uh, ja. Ja, er zijn wel wat foto'tjes gemaakt. Dus, uh, maar ja, ik heb nog niks online gezien, dus ik denk, oh, nou, dat viel me toch een beetje tegen. Dus. Uh, ja, ik had ook al gehoopt om wat. Uh, ik denk, ik ben toch wel nieuwsgierig uh, hoe het gegaan is, natuurlijk. Mm -hmm. Ik had zelf ook graag willen komen, maar ja, wegens uh, omstandigheden natuurlijk een beetje vervelend. Mm -hmm. ja. En, um, nou ja, kijk, uh, zoals jij al zei, ik kan natuurlijk net zo goed een keertje binnenkort op een vrijdagavond een keertje in de uitzending uh, bij Guus komen of zo, live, mm -hmm. rechtstreeks. <laughs> ja, dat is, uh, is best gezellig hoor. Dus, eh. Uh... En hij heeft uh, vaak uh, muziek, hè, op de vrijdagavond. Ja. En, ja, uh, so en soms dan doet hij gewoon een, een, een praatprogramma. Ja, ja, ja, het is gewoon. Uh, around midnight, hè. Gewoon, uh, gewoon gezellig. Uh, en, uh, en af en toe zitten daar mensen muziek te spelen. Dus, Ja. Uh, yeah. Dus, eh. Uh... Want ik vind, ik vind het wel jammer dat. Uh, dat sunset uh, op de zondag. Uh, aan de ene kant weg is gegaan. Ze uh, zat zo zondag ook altijd uitzending op uh, de radio ja, ja. van negen tot tien. Ja. Maar aan de andere kant, uh, uh, ik kan me nog herinneren dat ik wel eens bij jou in het programma kwam ja. en dat sunset, dat sunset zei van, hey, waarom luister je niet naar mij, weet je? Wel? <laughs> En, nu, en nu, uh, nu, is, nu heb ik dat probleem ook ja, niet Ja, ik geloof dat ze geruild heeft met iemand of zo op de een of andere manier. Dus uh, ze zit wel op de donderdag uh, op de radio. Met mijn meen op de ja. dinsdag, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik weet in ieder geval, de donderdag zit ze dan met Guus. Uh, ja, ja, ja donderdag doet ze rode oortjes met ja, Guus. Ja, ja. En, en dinsdag heeft ze inderdaad haar, haar uh, muziekprogramma. Ja, ja. En zat laatst had ze echt een te gekke transmix. Ik mm -hmm. geloof uh, niet vorige week, maar de week ervoor. En die heb ik op uh, YouTube gezet. Dat was, vond ik echt wel uh, leuk om voor haar te doen ook. Ja, ja, ja. En uh, gedeeld op, uh, op Facebook. Mm -hmm. En die is ook al uh, bijna... Zou je toch al veertig keer bekeken? Dat dus is wel leuk. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, want ik, ja, ik heb ook wat uh, van haar gedownload ook. Dat heb ik toen vorige week... Uh, ...praktisch de hele dag uitgezonden... Uh, uh, non-stop... ...dat vond ze fantastisch... Oh dat, ja, uh, ja. ja, ja... ...dat zei ze nog tegen mij inderdaad... Ja, ...dat ze dat... dat uh, ...van, oh, ja, die gaat me mixen uitzenden... Ja, ...dat vond ze helemaal te gek, ja... Mm -hmm. dus, uh, ...maar het is ook leuk, want je, je hebt ook wel eens... Uh, ...een nummer die ik gemaakt heb... Uh, ...heb je ook wel eens uitgezonden... ...ja, ja, ja... ...en uh, yeah. ik geloof dat je ook wel eens... ...uitzendingen van Willem de Ridder uh, uitzendt, hè... Ja, ik, ik heb wel eens uh, wat uitgezonden. Of, uh, ja, in het begin had ik nog wel eens rechtstreeks doorgelinkt. Ik denk, ja, de eigenlijk uh, als ik live ga lopen doen, dan zitten de mensen, raken dan in verwarring. Want, dan, uh, ja, want je kan natuurlijk chatten hè, met Ridder Radio. Dat is natuurlijk klopt. lastig om via mijn stream te luisteren. En, en als je dan wilt chatten, ik denk, nou laat ik dat maar niet doen. Nee, maar, wel, dat komt af ja. en toe doe ik nog wel eens een herhaling van Ridder Radio. Uh, Oh ja, of ja. Als, als je bijvoorbeeld een herhaling live uh, te horen is. Zeg maar via Redder Radio, dat ik hem doorstream, dat kan dan ook. Dat doe ik soms ook wel eens. Maar, ja, want uh, volgens mij vond Guus het ook geen probleem hè. Als ja, je zijn... Gu Guus zelf vindt het geen probleem. Nee. Uh, dus dus uh, van, uh, Willem vindt het voor mij ook allemaal best. Die heb ik er nooit uh, over gehoord. Dus ik geloof dat hij dat ook prima vindt. Ja, ik denk dat hij het ook wel goed vindt hoor. Uh, maar uh, ja, sommige mensen, ik ga geen namen noemen, maar uh, sommige mensen die zien mij als concurrent, weet je. Terwij oh ja. Terwijl ik juist probeer zoveel mogelijk rekening te houden dat bepaalde programma's. Uh, dat ik dan of alleen maar non-stop muziek uitdraai. Of. Uh, of ja, maar ja, kijk, ik zend alleen het weekend uit, hè, dus. Uh, ja, klopt, dus door de week, uh, ja ik, ik heb geen tijd ervoor en ik ga niet mijn computer 24 uur per dag laten draaien, weet je. Dus nee, dat... die moeten uh, wel eens een keertje uit natuurlijk ook. Ja, dat dus te, ten eerste niet goed voor mijn computer. En ten tweede ja, kost toch, uh, gaat toch de energierekening flink omhoog. Zo'n ding uh, 24 uur per dag staat te draaien. Dus, ja, uh, dat, dat is zeker. Als dan. ik nou een, een server, uh, hoe noemen ze dat ook weer, zo'n, uh, je hebt zo'n, uh, ja... Op internet en dan draait hij vanzelf de muziek af zonder dat je computer al staat. Heb je een soort basic, weet ik hoe dat heet, ja? Of oh, al... zo'n uh, zo zo player of zo? Nee, dat ja, ik weet niet hoe dat heet. Maar het, is, uh, het is een soort ja, ik, ken heel, ik ben niet zo technisch, weet je. Mensen denken dat ik heel veel weet van internet, maar eigenlijk weet ik er totaal niks van af. Haha, <laughs> ja. nou ja, je, je weet je te redden, zeg maar. Nou ja, dat wel, maar ook met behulp van Adri, anders uh, ik. ik uh... Ik weet nou wel, wat ik, weet, uh, ja, wat ik nu doe op de radio, dat weet ik. Maar ja. je hebt dan zoiets, uh, dan heb je bijvoorbeeld een databestand online, zeg maar, op het internet zelf. Dus niet op je computer. Dan zet er al die muziekjes op en dan kan je, zonder dat je computer aanstaat staat, 24 uur per dag muziek laten afspelen. Het is technisch mogelijk, maar ik weet niet of je daar ook extra voor moet betalen bij die uh, provider waar ik nou uh, bij zit. Ja, dat, dat zal wel dus, zo'n uh, zo zo uh, player zijn die automatisch. Nee, alles dat afspeelt. is geen player, dat is een databestand. En die fungeert als sender. En die gaat dan via jouw uh, stream. Dus als je op die player klikt, dan draait hij al die muziekjes af. Oh, dat okay. is geen player. Nee, nee, nee. Maar uh, die kan je alleen dan via jouw sender afspelen. Maar ja, daar moet je er ook, ook voor betalen, weer, weet je. Nou, is dit ook best wel duur hoor. Want ik betaal iets van 75 euro per half jaar. Oh, oké. Okay. En uh, ja. eerst ook een stream die was 55 euro per jaar. Maar uh, daar had ik geen website erbij, geen chat erbij. En dat heb ik nu wel. Dus ja, aan de andere kant valt het nog mee, weet je. Ik, ik het valt trouwens op in de Skype. Dat, uh, dat je de laatste tijd, uh, tijdens het bellen, hè, ja. zie je ook veel advertenties en zo. Hè? Uh, ja, niet, niet opgevallen. Oké, okay, want ja, ik heb ook een nieuwe ja, ik versie. Zit, ik zit natuurlijk... Ja, ik heb ook de nieuwe versie. Maar, uh, ja... oh ja, ik zie hier beneden 50% korting. Ja, ja, maar, ja, okay. ja. Maar ja, ik goed. Ik zie ste, steeds meer uh, advertenties en zo. Zolang het maar niet door de aardzending heen komt, vind ik het allemaal prima. <laughs> ja, ja dus, inderdaad. Uh, he, je ja. kan, geloof ik... Um, uh, elkaar, je kan elkaar natuurlijk zien met, uh, met de cam, maar als je met z'n drieën gaat praten, dan kan dat weer niet. Oh. Dan moet je, geloof ik, uh, Skype Premium hebben. Dan kun je elkaar wel zien als je met ja. z'n drieën, drieën of vieren tegelijk uh, de, de webcam aannemt. Oké, okay, ja, dan moet je de betaalversie, uh, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Maar in principe, uh, if, ja, kijk, als je met z'n vieren gaat praten of uh, vijven... En je hebt de cam uit, dan vind ik dat net zo gezellig, net zo leuk. Nee, maar bedoel, ja, het is toch een radioprogramma. Dus uh, vind ik eigenlijk niet, niet echt uh, interessant uh, voor radio. Nee, precies, dus, uh, nee. En niet iedereen wil in beeld, hè. Dus, uh, nee, ook dus dat, zo. ja. Dat klopt. Mensen voelen zich toch veiliger met alleen uh, radiogeluid dan uh, met beeld, weet je. Ja, nee, dat is ook zo. Dus, uh, ja. Ik heb geloof ik, uh, uh, ik, heb wel, ik heb wel eens met, uh, met uh, Guus natuurlijk in de uitzending gezeten. En toen had Guus had, had even de, heel even de cam aangezet. Even gezwaaien. En toen had hij hem weer uitgezet. Mm -hmm. ik, denk, want ik, wil, ik zeg, ik wil toch wel eens, uh, ik wil toch wel eens uh, weten hoe lang je baard is, had ik gezegd. Ja. Dus uh, hij heeft een aardige baard, hè? Ja, oh. ja ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik weet niet hoe lang, hem, heel lang. Maar zijn baard die krult een beetje, zeg maar, weet je, dat ze, als je hem uitrolt, uh, als het ware, dan is hij nog langer. Ja, ja, ja, precies. Dus normaal gesproken heb je zo'n taliban baard, tot aan je navel, bij wijze van spreken, maar bij <laughs> hem krult het naar binnen toe. Ja. Nou, hij knipt ook niks af, hè? Nee, hij, uh, ja. hij laat het gewoon lekker aangroeien. Ja, ja. Nou ja, kijk, uh, de, sommige mensen staan het gewoon heel goed ook, hè? Hmm. Ja, ja, ik heb ook eens een baard gehad. Nou was dat niet zo'n hele grote baard, maar gewoon een, een gewone baard, zeg maar, standaard baard. Ja. En ik kon daar niet aan wennen. Zodra ik in die spiegel keek, ik denk, dat ben ik niet, weet je. En ik denk, nou ja, misschien is het een kwestie van wennen. Maar het jeukte ook, geef het me, het ging het jeuken. Oh, ja, ja. En, ja dat... uh, nou, ik heb toch ook drie weken mij rondgelopen, maar had ik zoiets, en als ik dan in de spiegel kijk, of met mijn tanden poetsen ofzo, ik nou, ken er niet aan wennen, dat was ik een jaar of 35 of zo. Maar toen heb ik hem dan maar afgehaald. <laughs> ik heb vroeger ook nog een snor gehad. Maar ja, je... nou, ik, uh, ik moet me nu ook alweer scheren, merk ik, dat <laughs> we het er zo over hebben ineens. <laughs> Maar uh, snor, ja, dat hebben we wel gehad. Weet je, dus die heb ik. Uh, een jaar of tien geleden heb ik hem eraf gehaald. Sindsdien geen snor meer gehad. Nee. Nou, heel even misschien, maar ik denk: nee, nee, dat is iets uit de jaren negentig en tachtig. Dat doen we niet meer. Dat is een periode die is uh, voorbij. Geen snoren meer voor mij. <laughs> nee, dat begrijp ik. Nou, weet je, hmm. kijk, uh, bij de meeste mensen staat het veel jonger uh, als ze bijvoorbeeld uh, hun. Uh... Snorren en baard gewoon afscheren. Mm. Maar uh, sommige mensen... zoals mijn vader bijvoorbeeld... Uh, als, als hij een baardje had... dat stond bij hem juist heel goed. Hè? Ja, sommige mensen staat het wel. Ja. Dan staat het er soms beter dan zonder. Maar ja. bij mij uh, bijvoorbeeld... Ja, staat het weer niet. Omdat, omdat ik heb... zeg maar zo'n... Zo uh, baard waar allemaal... lege plekken in zitten. Dus er zijn plekjes waar zeg maar, geen... geen uh, haar groeit... Ja, oké, okay. ja. Dus ik heb, ik heb geen, uh, geen goede, geen stevige baardgroei uh, om een baard uh, te laten staan. Oké. Okay. Kan beter uh, gewoon afscheren, die handel. Mm -hmm. Ah ja. Het was nog uh, supermoe hè, afgelopen nacht. Ja, want ik heb het gezien. Want uh, ja, ik, ik hoorde uh, bij... Uh... Nou, Gusti vertelde gisteren nog van, nou, alleen Herman kan dat zien. Ja. Want, uh, omdat hij dan op zijn grootst is, hè. En oh, zit, uh, oh ik, word, ik word, sorry dat je onderbreek, maar ik word gebeld, dus ik moet nu gaan, uh, okay, ja. Oké, is goed. Hey, fijne avond nog. Nou, fijne avond. Doei. Hoei. Oké, okay, luisteraars, dat was uh, Marcus, Marcus Grimaldi. Nou, ik zal het verhaal even afmaken. Uh, Gusti had het er gisteren over dat... Uh, de supermoon, de supermaan, dat is pas, uh, ja dat is, uh, als er hier de maan onder is, dan is de maan op zijn grootst. En dat is alleen in het zuiden van de, beneden de evenaar zeg maar te zien. Dus in het zuidelijke halfrond. En onze vriend Herman Teklenburg kan dat wel zien, want die woont in Nieuw-Zeeland. Maar ik heb toch gisteren ook uh, de maan gezien. En dat was inderdaad wel wat groter als wat ik gewend ben. Ik heb er zelfs nog een foto van gemaakt. Maar ja, op een foto valt dat niet zo op hè. Dat die maan zo groot is. Maar hij was inderdaad wel wat groter. Als dat die uh, normaal is, zeg maar. Dus dat komt dat uh, de maan uh, lijkt groter. Doordat hij wat dichter tot de aarde staat. Dus goed, nou we gaan eens een muziekje draaien. En dan gaan we eens even kijken of ik uh, zelf iemand kan uh, bellen. ik weet niet of uh, nog mensen die mij kennen. Luisteren verder. Want uh, ik ga een muziekje draaien, het is nu onderhand uh, tien over negen. Ik ga een muziekje draaien, en uh, ja, wat zullen we draaien, lieve mensen? Oké, okay. uh, Do Three Normal, en dat heet Pure, en dat is een uh, fantastisch nummer. Dum, dum, dum, dum, dum. because we are the victims of a fall. That situation is the situation in which we were born and came to consciousness, the paradisical situation of gender partnership that then dissolved. It was really a return back. The earlier primate style of male dominance and hierarchy when the mushroom was no longer available. We returned to our old monkey ways. And we have been practicing those monkey ways ever since, even as we reach toward the sequencing of the human genome, the exploration of the solar system, the exploration of the heart of matter. Nevertheless, we do it from a psychologically damaged Perspective The nostalgia for paradise. Huisgruisjes, uh, dat was dan uh, Six met uh, Nostalgia for Paradise. Ja, we proberen, proberen contact te leggen. Oh, oké. Okay. proberen contact te leggen met Sunset. Kijken of het lukt. Geen antwoord. Ik denk dat daar Skype uit staat, heb ik zo het idee. Maar, oké. Okay. Nou, misschien dat ze later terugbelt. Het is nu half tien. Als er niemand belt, gaan we tien uur stoppen. Maar anders dan uh, kijken we wel. Misschien. Uh, misschien iemand anders zo. Oké. Okay. Goed. Dan gaan we. Ja, Eerst nog even. een volgend liedje draaien. En uh, dan proberen we iemand anders te bellen. Hierna. Of uh, Sunset moeten we alsnog terugbellen. We zien wel. Hier is uh, Jerry Davis met New World. Op een zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. En hier is DJ Jaap. Oké okay, luisteraars, we gaan uh, iemand anders uh, proberen te bedden. En uh, we gaan het proberen. Oké, okay. als de tenminste online. Maar we proberen het, we proberen het, we proberen het, we proberen het. Hé... Hey. niks overgaan. oké, okay. goed, nee. oké, okay. nou, Jacco is er ook niet. Sunset heb ik net ook geprobeerd. Ga ik nog een keer proberen. Ja, als dat niet lukt, dan gaan we daar een punt aan braaien. Nee, ook niks. Geen contact, oké. Okay. Nou, dan gaan we er een punt aan braaien. Jullie kunnen nog bellen, hoor, als jullie willen. Uh, tot tien uur, en dan ga ik daarna eruit. Dus uh, oké, okay, nou goed. Uh, oké, okay, nou schaars, dus we gaan uh, verder. Jullie kunnen gewoon bellen hoor, er is niks aan de hand. Dus, uh, ik ga niemand meer bellen nu, dus jullie, uh, het is aan jullie als jullie bellen. En uh, ja, hoe meer bellen hoe beter, dan uh, gaan we gewoon door tot uh, middernacht. Hè? Dus uh, oké, okay, we gaan uh, tot tien uur door. Als er niemand belt, belt er nog iemand... Dan weten jullie dat, dan gaan we gewoon lekker door. En we zien het allemaal wel. Uh, we hebben nu je volgende nummer: La Elis met uh, Pela Cidade. Continuosidade do ar, sonha sem vaidade, inconscientemente te amar e se entregar a essa pura realidade. Entre quartos fechados, paredes, mansões, fatos e casos, boatos, canções, entre prédios e tédios, suas sensações. Depende dos olhos de quem vai passear, se saciar, cantarolar pela cidade. É yeah. pela cidade Pela cidade. Wel me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 I'm a yeah. the sun for all burning like fire shaking your bones we got no limits it's time to grow, grow. Dus, uh, dat was het weer van vanavond. Bedankt voor het luisteren. En uh, Marcus, jij ook bedankt voor het bellen. En uh, oké, okay, nou, uh, we, we, we zien jullie volgende week uh, zaterdag... Nee, zondag, sorry. Volgende week zondag uh, 30 juni 2013. Weer om 8 uur avonds live met ons zondagavond belprogramma bij, bij Eurostar Radio. Oké, okay, uh, nou, we gaan deze uitzending natuurlijk online zetten op www.eurostarradio.nl Dan kun je ons de hele week uh, beluisteren. En uh, goed, nou bedankt voor het luisteren en uh, ook uh, luisteraarsjes bedankt. En uh, allemaal, ook Marcus en iedereen die uh, niet gebeld had, waarvan ik geloof dat het ze gebeld hadden. Uh, maakt niet uit, dat geeft niks Ik bedoel, tot de volgende keer dan maar weer uh, Nou nee, ja, ik vond het uh, Gisteren hebben uh, de Ridder Radiodag geweldig En uh, ik wil ook Natuurlijk uh, Guus uh, Speciaal hier voor, voor deze fantastische Dag uh, danken En alle mensen die er dan hebben meegewerkt Bij de Ridder Radiodag Gisteren op zaterdag uh, 22 juli oh, Juni, sorry, 22 juli in Utrecht was dat gisteren. Hè? Dus oké, okay. bedankt uh, allemaal. En uh, ja, het is waar, Ik hoop er, Goed. Goed luisteraars. Ik zou zeggen tot uh, volgende week zondag 30 juni. En de laatste dag van de maand. Dan zijn we weer online. Vanaf 8 uur op www.eurostaradio.nl Tot ziens. Bye bye. Zwaai zwaai. En uh, hou je haaks. En als je met vakantie gaat, uh, prettige vakantie. Want als jij een mooie weer hebt, heb ik het ook. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.